Alhamdulillah inahmadu wa nasta'inu abduhu en ieder van ons zal moeten nadenken over zijn huidige toestand en zal natuurlijk stil moeten staan zijn eindbestemming. En zich afvragen wat hij heeft betekend voor zichzelf. Want we zijn niet voor niets geschapen. En het is niet zo dat wij ongemoeid zouden worden gelaten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in de Koran en luister naar deze prachtige woorden die ons alle aan het denken moeten zetten. Hij zegt namelijk... Met andere woorden, al hetgeen wat zich erboven bevindt, zal vergaan. En de rest slechts het aangezicht van jouw Heer, de bezitter van majesteit en edelmoedigheid. Alles, beste broeders en zusters, alles zal vergaan. De krachtpatzers zullen hun kracht verliezen met de tijd. Gezaghebbers zullen moeten toezien hoe zij beroofd worden van hun gezag. En alles wat nieuw is, zal met de tijd verouderen. En daar blijft niks over. De enige die stand houdt is Allah subhanahu wa ta'ala de bezitter van het eeuwige leven. En er zijn voldoende teksten in de Koran en de sunnah te vinden. Die ons waarschuwen voor de verleidingen van dit wereldse leven. En ons aan het denken zetten over de snelheid waarmee dit leven aan ons voorbij gaat. Zo vinden wij een overlevering in Sahih al-Bukhari, in Sahih Muslim, waarin de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt... Luister naar deze woorden. Hij zegt namelijk... Het wereldse leven ten opzichte van het hiernamaals is net alsof iemand van jullie zijn vinger in de zee stopt... en vervolgens deze weer uithaalt... en dan maar zien wat er van de zee aan je vinger blijft kleven. Niks. Dat is het wereldse leven. Ook zegt de profeet... ...sallallahu alayhi wa sallam, ...in een overlevering van moslim... ...dunya... dunya ...sijjanul mu'min... ...wa jannatul kafir. Oftewel, het wereldse leven... ...is de gevangenis van een moslim... ...van een mu'min, van een gelovige. En is het paradijs van een ongelovige. Een mu'min... ...ervaart het dunya als een gevangenis... ...subhanallah. Hij wacht op het moment... ...dat hij in vrijheid wordt gesteld, dat hij weg kan gaan, dat hij zijn cel kan verlaten. Zo ervaart hij het dunia. Terwijl bijvoorbeeld een ongelovige zich vastklampt aan dit wereldse leven en niet los wil laten. Hij bijt erop met zijn achterste kiezen, want dit is alles wat hij heeft. Terwijl een mo'min juist weg wil gaan. Dus vraag jezelf af, hoe sta jij tegenover het wereldse leven? Hoe ervaar jij het wereldse leven? Is het voor jou een gevangenis? Dan is het een goede zaak. Is het voor jou een paradijs? Dan heb je een probleem. Ook zegt de profeet, sallallahu Zoals na te lezen is in Sunan al-Tirmidhi... Zegt de profeet, en luistert naar deze prachtige overlevering. Hij zegt namelijk... Dunya zegt de nabie, sallam, saqa minha sharbat ma of terwijl, as, stel je voor... Als het wereldse leven voor Allah de waarde had van de vleugel van een meskiet, dan had hij, een ongelovige, niet eens een slokje water geschonken. Maar het wereldse leven heeft niet de waarde van de vleugel van een meskiet voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Het is waardeloos, het stelt niets voor. Maar even voor de duidelijkheid, als ik zeg waardeloos en het stelt niets voor, dat heeft niet betrekking op de... Het heeft niet betrekking op het eten en het drinken. Het heeft niet betrekking op de baatvolle dingen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen. Het heeft betrekking op de omgang van iemand met deze zaken. Hoe hij ermee omgaat. Daar gaat het om. Wanneer een persoon die rijkdommen heeft verworven. Bij elkaar heeft geraapt, heeft verzameld. Wanneer hij daardoor zich hoogmoedig gaat opstellen. Wanneer hij daardoor wordt gedwarsboomd in zijn daden van aanbidding... wanneer hij daardoor niet meer het hierna maals gedenkt... ja, dan kun je spreken van een slechte zaak. En dan kun je zeggen dat die zaken slecht zijn voor die persoon. Want hij weet er niet mee om te gaan. Hij laat zich door die zaken misleiden. Hij raakt verwijderd van het rechte pad. En denk daarbij aan Fir'aun... de grootste tiran die de geschiedenis heeft gekend. Toen Moussa salam naar hem toe kwam om hem te herinneren aan de zaak waarvoor hij is geschapen, waarvoor hij is gemaakt en hem uitnodigde om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden in plaats van zich daarbij neer te leggen, in plaats van toe te geven wat deed Veraun? wat zei hij, hij sprak vol hoogmoed, vol logen. wat zei hij, hij zei namelijk, Ja kom. Kijk naar de hoogmoed. In plaats van te zeggen, ja, ik geloof en ik onderwerp mij aan Allah, zegt hij, o oh mijn volk, hij kijkt zijn mensen aan en spreekt ze toe en zegt, o oh mijn volk, o oh mijn volk, zegt hij, behoort de koninkrijk van Egypte, niet aan mij toe? En zie die rivieren onder mij stromen? Kunnen jullie dit niet inzien? Of ben ik niet beter dan deze onbelangrijke man? Daarmee refererend naar de grote profeet Moesa, salam. Of ben ik niet belangrijker? Of ben ik niet beter dan deze onbelangrijke man, die zich nauwelijks kan uitdrukken? Dat is hoogmoed. Maar wanneer een persoon deze rijkdommen gebruikt ter bevordering van daden van aanbidding, wanneer hij deze rijkdommen en deze bezittingen gebruikt om juist de gehoorzaamheid tegen Allah subhanahu wa ta'ala te vermeerderen, dan kun je spreken van een goede zaak. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ni'mal malu salih rajulis salih. Gezegend is het goede bezit dat zich in de handen bevindt van een goede man. Iemand die ermee weet om te gaan. Iemand die het ook op de juiste manier uitgeeft. Iemand die het besteedt aan da'wa. Iemand die het besteedt aan het verbeteren van zijn geloof. Iemand die het besteedt aan het werven van verdiensten van hasanat. Iemand die het besteedt aan het verbeteren van zijn positie in het namas. Dan is dat een goede zaak. En daarom, beste broeders en zusters, draagt Allah subhanahu wa ta'ala ons op. Of hij nodigt ons uit eigenlijk. Hij nodigt ons uit om een zakelijke transactie aan te gaan. Die zijn gelijk niet kent. De mensen die houden van handel drijven. De mensen die houden van zaken doen. Die mensen worden door Allah subhanahu wa ta'ala uitgenodigd. Voor het drijven van handel. Maar wat voor een? Hij zegt namelijk... Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal laddina amanu. Hel adullukum ala min adabin alim. Hij zegt, O jullie gelovigen. Dus het woord is gericht aan de gelovigen. Wat zegt hij vervolgens? Zal ik jullie wijzen op een vorm van handel drijven. Die jullie bescherming biedt tegen afschuwelijke bestraffing. En dan zullen de meeste mensen denken aan... Een vorm van handel drijven zoals wij die kennen hier in het wereldse leven. Maar daar gaat het niet om. Want daarna maakt Allah subhanahu wa ta'ala bekend waar het om gaat. Hij zegt namelijk. Hmm. Handel drijven. Maar wat voor een. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dat jullie geloven in Allah en zijn boodschapper. En dat jullie je inspannen op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Middels jullie bezittingen en jullie zelf. Dat is beter voor jullie, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar jullie weten het niet. En dat is een feit. De meeste mensen weten het niet. Om deel te nemen of een aandeel te hebben in deze zakelijke transactie. In deze vorm van handel drijven. Wil je een aandeel daarin hebben... Dan zou je aan een voorwaarde moeten voldoen. Een voorwaarde die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gesteld. Wat zegt hij? Ya ayyuhal ladina Dus je zult moeten behoren tot de mensen van iman. Tot de mensen die in het bezit zijn van geloof. En als ik zeg geloof, dan doe ik, natu dan doe ik natuurlijk op uitspraken, daden en overtuiging. Al deze drie zaken moeten bijeenkomen om te spreken van een volmaakt geloof, anders niet. Dus de eerste voorwaarde waar jij aan moet voldoen, wil jij aanspraak maken op deze zakelijke transactie, wil je in zee gaan met Allah subhanahu wa ta'ala, is dat jij behoort tot de mensen van de iman. Alleen dan. Iedereen behalve de gelovigen komt hiervoor niet in aanmerking, kan het vergeten. Waarom? Omdat zijn daden verdorven zijn. Omdat zijn voornemen verdorven is. En omdat zijn inzet een inbreng, zijn investering, niet geaccepteerd wordt. En als we het hebben over inbreng en investering en inzet. Allah subhanahu wa ta'ala maakt bekend om welke inbreng het gaat. Wil je deelnemen, dan zul je een gelovige zijn. Maar je moet ook komen met een inzet, met een inbreng. Je moet iets investeren. Wat is dat, zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Dat jullie geloven in Allah en zijn boodschappen. Dat is één. Dus het zijn, er, zijn het, er zijn twee investeringen. Twee investeringen die men moet doen. De eerste zaak is dat jij gelooft in Allah en zijn boodschapper. Het beperkt zich niet tot het zeggen van ik hou van Allah en ik hou van de boodschapper. Of ik geloof in Allah en ik geloof in zijn boodschapper. Het moet zich ook vertalen naar daden. Je moet ook laten zien dat je daadwerkelijk van Allah houdt. En daadwerkelijk van de profeet houdt. En als je vraagt. Hoe kan ik dat doen? Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft ons op de hoogte gesteld. Van de manier waarop men dit kan verwezenlijken. En hij zegt. Hij zegt namelijk. Als jullie daadwerkelijk van Allah houden. Want iedereen meent. Van Allah te houden. Iedereen beweert. Van Allah subhanahu wa ta'ala te houden. Iedereen zegt het. Maar dat zijn slechts beweringen. En vaak zijn het ongegronde beweringen. Wil je daadwerkelijk laten zien dat je van Allah houdt. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Volg dan de profeet. Doe wat de profeet doet. En zeg wat de profeet zegt. Alleen dan kun je zeggen dat je daadwerkelijk een volgeling bent van de profeet. En dat je van Allah subhanahu wa ta'ala houdt. En wat is het resultaat? Dan zou Allah subhanahu wa ta'ala van jou houden. Wat is de inbreng nogmaals? Houden van Allah en zijn boodschapper. Wat is de tweede inbreng? Of de tweede inzet? Hij zegt namelijk dat jullie je inspannen op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Middels jullie bezittingen en jullie zelf. Dat jij jezelf eigenlijk ten dienste stelt van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij ook je bezittingen ten dienste stelt van Allah subhanahu wa ta'ala. Want er zijn mensen die geen moeite hebben met de fysieke daden van aanbidding. Zou je van hen vragen om de hele nacht het nachtgebed te verrichten, dan zullen ze dat om moeiteloos doen. Maar wanneer je tegen een persoon zegt, geef een deel van je vermogen uit op de weg van Allah, dan zegt hij, blijf van mijn portemonnee af. Kom niet aan mijn portemonnee. Ik ben bereid niet alleen maar één maand te vasten met het hele jaar. Ik ben bereid de hele nacht te bidden. Maar vraag me niet om mijn geld. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft de beide zaken van ons gevraagd. Alleen als een moslim deze twee zaken weet te combineren... zowel met fysieke daden van aanbidding komt... ...als met financiële daden van aanbidding komt... ...alleen dan spreek je van een volmaakte mu'min. Van een volmaakte gelovige. Van iemand die het allerhoogste niveau van de iman heeft bereikt. Alleen dan. En daarom zegt hij hier... ...diegene die zich inspannen, inspannen op zijn weg... Met wat? Met hun bezittingen en met hun eigen ik. Met hunzelf. En als men dit heeft gedaan, voldoet aan de eerste voorwaarden, gelovigen. Hij heeft ook een inbreng in deze zaak. Hij heeft ook een inzet in deze zaak. Hij heeft ook een investering gedaan. Wat is dan de beloning? Of wat zijn dan de opbrengsten? Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk Tunjiikum min adabin alim Biedt jullie bescherming tegen afschuwelijke bestraffing. Dat is de winst. Dat is de opbrengst. Een opbrengst die zijn gelijken niet kent. Dat is waar het allemaal om draait. Dat is wat wij allemaal willen bereiken. Als je dit voor elkaar hebt, dan zul je in aanmerking komen voor het allerhoogste niveau van het paradijs, namelijk de al-a'la. En zul je behoed worden voor het vuur. Walayahdullah. Niet alleen dat. Want er zijn nog meer opbrengsten. Er zijn nog meer winsten. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala vervolgens? Nog meer opbrengst. Nog meer winst. Hij zegt. Hij zou jullie, jullie zonden vergeven. Jullie zonden uitwassen. Blijft er niks van over. En Dana, wat zegt hij? Jodhil jullie paradijzen of tuinen doen binnentreden, waaronder rivieren stromen. En in reine woningen, verblijfplaatsen. In het paradijs van Edden, wat willen we nog meer? En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, als het nog niet tot jullie is doorgedrongen, dat is de allergrootste overwinning die men kan behalen. Subhanallah, beste broeders en zusters. Als de mensen vandaag de dag te horen krijgen dat er ergens geld valt te verdienen, dan beginnen ze zich te haasten. En ze zijn bereid om bakken met geld te investeren. In de hoop dat ze een beetje opbrengst kunnen behalen. In de hoop dat ze een beetje winst kunnen maken. En het staat niet vast dat er een winst wordt gemaakt. Het staat niet vast dat het goed zal lopen met die zaken. En toch doen ze dat. Maar wanneer de heerser... Wanneer de koning, wanneer de Heer van de hemelen en de aarde, hen uitnodigt om een zakelijke transactie aan te gaan. Om met hem in zee te gaan. Om te investeren in een zaak die geheid, een absoluut opbrengst zou opbrengen. Winst zou opbrengen. Dan zijn ze niet bereid om dit te doen. Als Allah subhanahu wa ta'ala hen uitnodigt om met hem in zee te gaan. En hij is degene die de verdiensten... Verdubbeld verdubbeld met het tienvoudige. Tot en met 700 keer zoveel. En zelfs nog meer zoals er vermeld staat in de Koran. En toch zie je dat de mensen aarzelen. Alsof ze niet overtuigd zijn van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala hen rijkelijk zal belonen. Alsof ze niet overtuigd zijn van het feit dat handel drijven met Allah subhanahu wa ta'ala... Grote winsten met zich meebrengt. Alsof ze twijfelen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Beste mensen, er zijn twee vormen van handeldrijven. Eentje die vergankelijk is en eentje die eeuwigdurend is. Vergankelijk zoals wij die hier in het wereldse leven kennen. Je weet wel, je koopt wat goederen in. Je gaat ze vervolgens met wat meer prijs verkopen. En je houdt wat winst binnen, opbrengst. Maar dat is allemaal vergankelijk hier in het wereldse leven. Maar je hebt een tijara of een manier van handel drijven die eigenlijk eeuwigdurend is. En dat is wanneer jij voor kiest om een dienaar te zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En te voldoen aan de voorgenoemde eisen. En in zee te gaan met Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zul je rijkelijk beloond worden. En dan zul je blij zijn met deze vorm van handel drijven. En daarom zeg ik tegen mijn broeders en zusters, wees tot degene die juist het hiernamaals verkiezen boven het wereldse. En niet tot degene die het wereldse verkiezen boven het hiernamaals. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot diegene te doen behoren die juist kiezen voor het hiernamaals. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot diegene die insha'Allah... De allerhoogste niveau van het paradijs, de zullen bewonen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen, behoren tot degene die de profeet vrede zijn met hem zullen vergezellen in het paradijs. wa